Lieslotte Thomasen met het NOS-journaal. In het noorden van Groningen bij Uithuizer Mede... is iets voor half 1 een aardbeving geweest. Die beving had een kracht van 2,8. Bij de regionale omroep RTV Noord zijn honderden meldingen binnengekomen... van mensen die hem hebben gevoeld. Over eventuele schade is nog niets bekend. In het gebied komen vaker bevingen voor door de gaswinning. De zwaarste was in 2012 bij Huizingen. Die had een kracht van 3,6. In Den Haag zijn afgelopen nacht drie mensen opgepakt vanwege de dreiging rond een Belgische minister. Volgens het Belgische OM werd in de loop van de week duidelijk dat er sprake was van ernstige dreiging rond minister van Quickenborne van Justitie. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd bij het huis van de minister een auto met een Nederlands kenteken gevonden. Daarin zouden Kalashnikovs hebben gelegen. De mannen die zijn opgepakt zitten vast in Nederland en België heeft verzocht om hen over te leveren. De jongen van 8 uit Amsterdam-Noord, voor wie een Amber Alert was verstuurd, is terecht. Vanwege de privacy wil de politie niet zeggen waar en hoe hij is teruggevonden... alleen dat hij in goede gezondheid is. De jongen kwam gisteravond niet thuis. Vanochtend kwam er daarom een Amber Alert en er is ook met een helikopter gezocht. Meerdere EU-landen willen in verband met de mobilisatie van honderdduizenden Russen... extra sancties invoeren tegen Rusland... Ook de schijnreferenda in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne... zijn mogelijk aanleiding voor nieuwe sancties. Het Westen heeft die referenda breed veroordeeld. Ook de Amerikanen hebben aangekondigd te werken aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het weer bewolkt en zo nu en dan regen bij 13 tot 16 graden. In de loop van de middag klaart het in het Noordwesten op. Morgen periode met zon en enkel buitje bij een graad of 16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 ...verder op in dit programma, alleen dan in de versie van Wim Zonneveld. En de eerstvolgende artiest is uh, André van Duijm. Artiest naam van Andrenus uh, Adrianus, moet ik zeggen. Adrianus Marinus, roepnaam Adrie Kivron, of Kivon eigenlijk. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Nederlandse komiek, revue zanger, acteur, regisseur, presentator... ...tekstschrijver en programmamaker. En in 2017 noemde uh, het, het algemeen dag dat hem een halve eeuw... ...Nederlands grootste Volkskomiek. En al vanaf het begin van zijn carrière nam hij singles op. Onder andere 1974, de tamme boerenzoon Willem dat was 1976. En ik heb hele grote bloemkolen, 1979. Nederland die heeft de bal, 1980 hè, bijzonder jaar En in uh, 1983 had hij een plaatje, Als de zon schijnt. Ja, zo is het warm en zo is het weer behoorlijk frisjes. Dus het is herfst. Ik denk, we draaien een leuke plaat van André van Duijm met Als de zon schijnt. Als die wolken aan de hemel staan.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 Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt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 Je krakerig en een bent en je ziet een beetje pips. Dat is zo gezellig In het voorjaar gaan we trouwen Ja, dat doen we stellig Wij zijn allebei in het Alle twee de bruid Maar de bruidegom kwam in paniek Die kneep er tussenuit Wij zijn samen zonder vrije leg is Nico, Nico, mei Ik heb genoeg van jullie twee oh. Je krijgt allebei de bons oh. Nico, Nico, Nico, Nico Dat is een goede start, is het halve werk nou. Hè? De opening was een beetje. Ja, we zijn net wakker. We hebben gelukkig alweer de tweede bak koffie op, dus het gaat helemaal goed komen. We horen muziek uit 1967. Hattie Block en Carla Lip met Samen met een Vrijer. En daarvoor hoorde u uit hetzelfde jaar, 1967. Carla Lip met de Twip, de Twips. En Hattie Blok, die je zojuist hoort, samen met Carla Lip, ze is geboren als Henriette Adriane. Blok, roepnaam Hattie, geboren in Arnhem op 6 januari 1920, en overleden in Amsterdam op 6 november 2012, was ze een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres. Die vooral bekend werd door haar rol als zuster Clivia in de serie Ja, zuster, nee, zuster. Van natuurlijk niemand minder dan Annie M.G. Smit. En u hoort er nu Hattie Blok samen met Leen Jongewaard, met Mijn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 te voor mij.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 Zomer die begon zo laat in mei, Hij ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen, maar voor je twee, het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven.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 we werden wekenlang verwend, maar aan gaan alles continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Je weet, het is hele zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij.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 Die zijn buik weer net had opgeladen. Toen een stem weer klonk. Jij bent een stamt. Het was een dochter die hem had verraaien. Die deed iets zogenaamd om hem te redden uit een goot. Maar papi zong verbitterd samen met zijn zelgenoot. Je eigen kind, je eigen bloed, dat schaamt je toch voor?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 ja dat waren Elsje, Piet Reumer Lene Jongenwaard en met dat plaatje Daar breng je nou zo groot voor Dat is natuurlijk uit uh, Ja Zuster, Nee Zuster En daarvoor hoor u Gerard Koks Het is weer voorbij die mooie zomer Een Opname 19. 73. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we helemaal met oud-Hollandstalige muziek. Vergeten liedjes die u eigenlijk niet zo vaak op de radio hoort. Die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar is hij uh, erg druk mee bezig. En nog steeds trouwens, want uh, ik geloof dat we voor de komende... 30 jaar muziek uh, bij elkaar hebben voor dit programma. En elke week zoeken we daar weer een paar leuke plaatjes uit... Die voor u gaan draaien. U hoorde net de naam Piet Reumer, geboren als uh, Petrus Reumer, geboren in Amsterdam op 2 april 1928 en al daar overleden op 17 januari 2012, er was een Nederlandse acteur en presentator. En Reumer is vooral bekend als zijn hoofdrol in de televisiereeks Baantje, die nog steeds uitgezonden wordt op de televisie. Behalve in baantje speelde Reumer ook mee in uh, Stiefbeen en Zoon en natuurlijk Het Schaap met de Vijf Poten. U hoort hem nu, Piet Reumer, samen met Leen Jongewaard met Vissen.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 Eindig ding wat ik nooit zou willen missen. Eindig ding wat ik nooit zou willen missen. Fietsen.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 In die mooie kleineur Toen Joop 16 jaar werd, ja, toen hij verjaardag, kreeg hij voor het eerst een cadeau. Het was slechts een klein oog Ja, het had haast geen waarde Maar oh, het ontroerde de, de, de jarige de zoon zo. Het kwam niet van zijn vader of broers Maar van Nelens De oudste zoon van Tante Sjaan Waarvan iedereen zei dat die oom in die mooie, lieve Jordaan. Zo werden ze vrienden, ach, God begrepen. Iets wat er een ander niet deed. meteen in zijn reed, Zo werd er gerold en ze werden verguist. Toch bleven ze samen voortaan. Ze vonden een woning en zijn toen verhuisd. In die mooie, in die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 Maar toen, op een morgen, werd Nijlens gevonden. Hij bungelde aan het plafond. Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden omdat die de woonweg niet verder meer komt Dat Moken altijd een familie geweest is Dat toont dit verhaal wel weer aan. Maar ook wel dat Moken soms heel klein van geest is In die mooie, in die fijn Het was eens in de vakantiedagen Weet je nog wel oudje Dat wij dat fotoalbum zagen Weet je nog wel oudje We kiekten ons kind toen het in het slaap was gezakt En hebben dat voor in het album geplakt Weet je nog wel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 Wanneer ons dat ongeluk niet was gebeurd, toen hebben we het blad uit het album gescheurd. Van Wim Zonneveld, zoals ik al eerder in het programma zei. Als opening hebben we natuurlijk Louis Davids met Weet je nog wel oudje. En nu hoort u de versie van Wim Zonneveld met Weet je nog wel oudje. En daarvoor hoort u Robert Long en Leen Jongewaard met Die fijne Jordaan. En Wim Zonneveld, daar heb ik nog meer muziek van. Wim Zonneveld, geboren als Willem Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974...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 Was niet, en, en nam de benen met een heer in de textiel in zijn automobiel. O oh, Jozefine, Jozefine, Jozefine, ik was pas tien. Toen heb ik jou, Jozefine, Jozefine, voor de eerste keer gezien. Mijn moeder vond jou een lelle bel. En heel misschien, Jozefine, Jozefine, was jij dat wel? Jij bracht mij van de wijs, en bovendien Leek de buurt in een op Paris Parijs, als jij passeerde Josephine. Maar ach, hier in de textiel, die was ook een nietje rat. Zij wist diep in haar hart dat zij meer mogelijkheden had Ze kocht een kaartje naar Parijs, en een blote Japan En had al goud tien rijke waar zij uit kiezen kon Zeker koos een miljonair van 85 jaren Oh Jozefine, Jozefine, Jozefine, dat was niet stom gezien Jij was al gauw in de maar oh, Jozefine, met een miljoen of tien Mijn moeder vond jou een l -l -l -l -l. Maar kopie, kopie, Jozefine, dat en bij de voorzien ging al heren voor de bijl. Nou kun je nagaan, oh, Ik zag laatst een enorme jacht, het was in zijn tropez Net reed er een chauffeur voor in een meters lange slee. Ik zag dat er alleen in de hoogte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 Een tropee, dan een drel in Zandvoort en de zee. Een beetje kopie, kopie, kopie kan geen kwaad. Waarom dan zat ik nou nog in de Calwasstraat, duizend grote Josephine?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 Keproudje en witte radijs. Geen fausse maar mooie radijs. Loop ik langs de grachten en straten. Het lijder me zal in de gade. Keproudje.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 kan een heel tijdje duren. Ja, aan opname 1957. U hoorde Rijntje rakken met Als ik maar eenmaal vader ben. En daarvoor hoorde u Heintje Davis met Potpourri uit de film Leke Bed. En zoals u al gemerkt hebt, heel veel liedjes van het schaap met de vijf poten. Zo is ook hier een nummer uit Ja, zuster, Nee, zuster. En het is Laat ze rijden.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 Wat eindelijk is vrede op de wereldbol. O, oh, ze moesten toch eens weten dat je alles kunt vergeten als je lekker zit te breien aan een babywand. Ik moet het zelf maar eens gaan zeggen en persoonlijk uit gaan leggen aan die UNO-secretaris die meneer goed zeg.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 Doorhalen, af laten gaan Als de goal aan kon wennen op niet al te dikke pennen Dan mocht Engeland vandaag nog in de EEG Alle mannen moeten breien, ook in Cuba en Turkije oh als Nasser nou maar gaal oh, een bolle truitje breen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 Is zo nodig hoe? Laat ze breien hoe Elk staat hoofd in ieder land. Laat ze breien alsjeblieft ze blijft Anders komt er nooit een eind aan bakken Laat ze breien hoe, laat ze breien hoe, recht breien hoe dan? In om